Het is nieuws van 6 uur. Kees Schroot met het NOS-journaal. Politie en justitie zijn bezig met een grote actie tegen crypto-GSM's. Dat zijn speciaal geprepareerde mobieltjes die vooral door criminelen zouden worden gebruikt. Op elf plekken worden panden doorzocht. Er zijn verschillende aanhoudingen verricht. De cryptotelefoons maken gebruik van speciale software. waardoor het voor de politie bijna onmogelijk is om ze af te luisteren of te volgen. Bij een explosie in een vuurwerkopslag in Mexico... zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in een plaats ruim 200 kilometer ten oosten van mexico stad. Toen het vuurwerk dat op straat was afgestoken op het pand terecht kwam... ontplofte de voorraad. Onder de doden zijn vijf kinderen... Het opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten kost veel meer dan gedacht. Er is 71 miljoen euro extra nodig, bovenop de eerder geraamde 100 miljoen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die Nieuwsuur in hand heeft. In Petten liggen ruim 1700 vaten met radioactief afval. Die moeten uiterlijk in 2022 naar de centrale opslag in Zeeland worden gebracht. Het openbaar ministerie in Turkije wil 40 keer levenslang eisen tegen de man die in de nieuwjaarsnacht een aanslag pleegde op een nachtclub in Istanbul. De verdachte schoot toen 39 feestgangers dood. De Oezbeek werd twee weken later opgepakt. Hij zei dat hij handelde in naam van IS. Onder de doden waren 27 buitenlanders. In de rechtszaak over de moord op zakenman Koen Everink heeft de advocaat van verdachte Mark de J. de verdediging neergelegd. Advocaat Hogendam wilde dat er een aanvullend DNA-onderzoek zou worden gedaan, maar de rechtbank wees dat verzoek af. De raadsman vindt dat hij zijn werk nu niet meer goed kan doen. De zaak ligt daardoor maanden stil. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon. Vooral in het zuiden nog opklaringen. Vannacht kan het in het zuiden lokaal vriezen. Morgen droog, geregeld zon en een graad of 15. Vanaf donderdag warmer, maar ook wisselvalliger. Dit was het NLZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een wat rommelige en drukke avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Eembrugge 6 kilometer. De A4 Amsterdam Rotterdam. Daar langzaam rijden tussen Dorp en Den Haag Zuid. En richting Amsterdam tussen Delft en het Prins Klausplein 8 kilometer. De A7 zaandam Hoorn tussen de afrit Weide-Vormer en de afrit Avenhoorn 5. A9 Diemen-Alkmaar 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen de afrit AMC en de afrit Haarlem-Zuid. Op de A10 West een ongeluk tussen Amsterdam-Slotenvaart en het Koenplein. 6 kilometer file, een uur vertraging inmiddels. En ook op de A10 Noord uh, staat het behoorlijk vast na een ongeluk voor de afrit Volendam richting het Koenplein. De A27 Utrecht Breda bij LexMond een half uur vertraging. En op de, nee, de, de dat waren de opvallende files op snelwegen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van CFM in de Avond Live. Met vandaag een bomvolle uitzending. Interviews, onze vaste items natuurlijk. En natuurlijk uw verzoekjes op 023-573-0393. Vandaag op 19 mei hebben we Sjoerd Mertens in de uitzending. We bellen met Theodor. En we hebben Tines Hoekstra waar we mee bellen. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht met Doe Het Dan. Nou, wat doe je dan? Vertel me. Vandaag uh, is de timing helaas niet. Hij heeft uh, plotseling een vergadering van zijn werk, dus hij kan er vandaag niet aanwezig zijn. Volgende week belooft hij er wel weer te zijn, dus dan komt het helemaal goed. Vandaag hebben we iets met een lach op, uh, op een, in de uitzending, dus dat uh, wordt ook leuk. De tv-tune hebben we natuurlijk... En de dubbel hit. Twee hits die op elkaar lijken. Verder kan u natuurlijk ook reageren op Facebook. Zet hem in de avond live of voeg mij privé toe via Roy van Buringen. We gaan er vandaag weer een leuke uitzending van maken. Bezoekjes 023 573 0393. Nogmaals 023 Dat is onze CFM hotline. En daar kunnen natuurlijk alle verzoekjes gedraaid en aangevraagd worden. Dat kan u live op Facebook doen. Maar ook gewoon hier live in de uitzending. Wij gaan luisteren naar de volgende plaat. Helemaal Hollands met Oh Wat Een Meid. Zou heerlijk zijn, ik ga onder. Klop naar haar toe en ik voel me klein. Ze is zo als een echte vrouw moet zijn. Wat een kajer van de meid. O oh, ik: ik heb steeds de kriebels als je naar me kijkt. wat de Meid van Helemaal Hollands hier op uh, ZFM Zandwoord. Wij prom promoten graag de Nederlandse artiesten van uh, deze regio... maar ook gewoon door heel Nederland natuurlijk. En alle verzoekjes zijn natuurlijk uh, hartelijk welkom... Uh, bij uh, ZFM in de Avond Live 023 573 0393. Of uh, ga eventjes naar onze Facebookpagina ZFM in de Avond Live... en daar kan u verzoekjes aan vragen. Waaronder dit verzoekje, Geluk van Mike Danen aangevraagd door uh, Mick De Vries.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 Het tot team geluk. Ja, u hoort Mike Dane met Geluk. Binnenkort, uh, ja, hij is wat druk bezig met uh, zijn nieuwe single. Deze single is pas uit, maar uh, hij, uh, ja, hij is wat druk bezig met zijn zomersingle. Die, uh, die uh, gewoon uh, van de zomer uitgekomen. dus hartstikke leuk. En uh, ja, wij gaan lekker door met de volgende plaatje. En zometeen hebben we een uh, interview met Tinus Hoekstra en nog uh, vele anderen. Dus het wordt allemaal heel erg gezellig. En binnenkort komt Daisy Talens ook even langs in de studio. Hartstikke leuk. En daarom gaan we haar uh, singeltje, vorige singeltjes nog even draaien met uh, Laaierlichter. Ik laat niet meer met me zonnen, nee dit was de laatste keer. Blijf jij maar lekker hangen in de kroeg, met al je vrienden om je heen. Laat je mij altijd alleen en je blijft. Van alles en om niets Een gewoon normaal gesprek, dat is er niet meer bij Het is nu echt genoeg geweest Je kunt een keer gaan als een beest Maar zeg je dit, je luister goed Het is nu echt genoeg geweest Je liegt toch keer op keer Ja, ik betrap je telkens weer Loop van mij part naar de hel Ja, al die smoesjes ken ik nu echt wel Je bent voor mij een rat, nee zo heb ik je nooit gekend Een laaie lichter, dan alles wat je bent Ik ben het meer dan zat, je bent voor mij een rat, nee zo heb ik je nooit gekend je bent voor mij een ras, nee, zo heb ik je nooit gekend. Kan me geen moe schelen wat ze denken, laat ze spreken. Ze weten niet beter, ze zijn te onzeker. Kan me geen moe schelen wat ze denken, laat ze spreken. Ze weten niet beter, ze zijn te onzeker. Judge me niet, judge me niet, judge me niet, judge me niet, judge me niet. Judge me niet. Judge me niet. Judgment judge judge so in judgment in judgment, niet ik leef maar leven, zo ik dat kwel, zo dacht ik Ze joeg je, maar zij zien je niet struggelen. De weg naar succes is en een slechtsweg gelekt voor sommigen. We kunnen ervoor van de je vindt een lokale die de studie heeft betaald door te slippen aan een paal. Is het tech of normaal? Zeg maar wie dat bepaalt. We kunnen het in the coast, that de kast hebben we allemaal aan. Judgment in judgment in judgment in. Judgment in judgment in. Judgment in judgment in. Judgment ik leef leven, so ik dat kwel. Judge many, judge money, judge money. Judge many, judge many, judge many. Judge many, judge many, judge many. Ik leef alleen maar zoals ik dat kan. wat ze denken, laat ze spreken. Ze weten niet beter. Ze zijn te onzeker, het kan maar kijk zo watch, kijk zo whip, niet meer zo. Dat's Jay, hij is fris, hij is blitz ho. denk zeker dat die heel wat is hoor Judge money, judgment. judge money, judgment judge judgment. Judgment Judge money, judge money, judge money, Judge judge Ik leef mijn leven zoals ik dat word Als die ik krijg is, nobo nobo Als ik kijk naar de tijd zie nobo nobo Alles aan mij is nobo nobo Nieuw nieuws, zijn die dames voor me nobo nobo Ik heb gestolen om best wel geloof Vrouwen bedrogen en harten gebroken Sober, then soms are the yeah, Jay, Benny, better, order you over? Judgment, judge judgment, judge judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, Judge judgment, judge judgment, judge judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, judgment, Ik Je kan niet kennen. Die pannen moeten. En deze nieuwe naar de van eten town tot Rofa. Brengen, wil je kruiden, concurreren met je shoppa? We hangen in je buurt en de schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekke, zoals Ben en Jonas. Dat doen we normaal. Okay, we brengen Harry de buurt en merry. Die kerel komt wederom als de king vraagt. Larry, en plus ik ben je juist, en dat is de eerste. Veel van pak, mijn Blue, this is het losjes maar mijn flow zit strak. De gasten willen lullen, maar ik hou eens zelf bij Pony. Je doet de hoop emotie, maar je nep, mijn flow's doen niet. De gasten willen lachen, maar we lachen naar de Bank, dus zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de gaatjes en thanks voor je schijn. Want niemand is een top en was ik met die rest. Bruintje warm vlees, bruintje bakpaauw. Bruintje warm vlees, bruintje bakpaauw. warm vlees, bruintje bakpaauw. Door door de stad door mijn warm vlees, bruintje bakpaauw. Door door de stad door mijn feest paadje. Bruintje warm Broodje bakbaal, verrekte monco, wat kijk je nou? Wie noem je nieuwkind in de scene? Stilo is te clean, door de jaren heen verwest tot mag geboren in de lean. Daar in het diepe zuiden, waar ze leunen op mijn trek. Zijn een groene open man, te met een matje in een nek. Een broodje warm vlees of een broodje bakpauw en bij de maar op de hoek Dan pompen ze daily die sound. Geen album in de winkel maar de buzz die wordt groot. Bank en hype rapper maar bewust van de mode. Een paar nieuwe assics of Clarks in het badge. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. Zwem de nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm laat mijn vader het niet zien. Zolang ik knaken maar verdien. Met wat ik doe en wil. Want wat ik doe met skills wordt me never niet te veel. Ze willen dat ik fout doe, willen dat dat ik houden. Houden. willen dat ik helemaal crazy word, maar seks houd doe. Bultje wartevlees, built je bakpouw, beeltje warmvlees, beeld je bakpouw, beelt je vlees, beeld je bakpouw. door de stad op mijn vespad jouw. door de op mijn van jou. wat kijk je nou. Fles, fles. wat denkt daar jongen hè dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bak pouw, pouw, pouw. Ja, deze muziek bent u niet uh, gewend uh, op de dinsdagavond. Maar CFM moet uh, verjongen volgens het luisteronderzoek. Dus dat doen we dan ook eventjes, toch? Broodje warm vlees, broodje bepaal. Nou, ik ga zo meteen lekker een broodje bepaal eten... Ik ben ook benieuwd wat u gaat eten. Bel 023 5730 393. Vraag een plaatje aan. Het uh, maakt uh, allemaal niet uit deze uitzending. We draaien lekkere muziek. Het uh, komt helemaal goed. Zometeen bellen wij met Rinus Hoekstra hier in de uitzending. Maar we gaan eerst luisteren naar John West met jouw blik. Yeah Yeah. yeah. Onze eigen Zandvoortse Yves Berners natuurlijk met voor jou. En binnenkort is zijn nieuwe single online. En dan zullen wij hem ook zeker draaien. Morgen treedt hij trouwens op bij de CD-presentatie van Boybos En dat is vanaf 7 uur in Café Het Pandje in Diemen. Dus uh, u bent natuurlijk van harte welkom. Ook om Bowie Bos natuurlijk te supporten. Dit is nog steeds uh, ZFM in de avond live. Heeft u een uh, verzoekje. Bel gewoon gerust naar 023 573 0393. Wij gaan nog even een plaatje draaien. En dan bellen we zometeen met de eerste artiest in deze uitzending. Luister luistert nog steeds naar CFM en u hoort hier de lekkerste muziek uit de regio. Heeft u verzoekjes 023 5730393? Zoals beloofd gingen wij bellen met Sjoerd Mertens en we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond Joert. Goedenavond. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om uh, in de uitzending te komen. Altijd, hè, voor een radiostation uh, natuurlijk. Hey, ja, we gaan even praten natuurlijk over jouw nieuwe single, want jij, heet die. Ja. hoe is hij ja. ontstaan? Uh, hij is ontstaan uh, in de studio van uh, Frank van Etten. Het was eigenlijk mijn allereerste single. Had het, uh, dat was toen dat het mijn allereerste single zou gaan worden. Maar er uh, was destijds een studio-update uh, bij Frank van Etten. En uh, dat was van de kant gelegd. En uh, daar ben ik ook heel blij om, want hij is nu uh, uiteindelijk toch heel anders en veel mooier horen dan dat hij in het begin was. Ja, en nu uh, uitgebracht, uh, want jij uh, samen geschreven door Frank van Etten, daar hebben we natuurlijk wel uh, bij gezeten en uh, langzaam uh, de instrumentjes erin uh, gekeken wat ik precies wilde, wat ik leuk vond ook zelf. En uh, ingezongen en uh, ja, uitgebracht dit jaar eindelijk. En, uh, ik denk dat het heel positief is. Veel positieve reacties. Veel views op YouTube over een korte tijd. Dus uh, ja, dus, uh, voor mij is het flink te meenvallig. Hey, is dit nou je nieuwe single of heb je daarna eigenlijk daarvoor uh, nog meer single, of eerder singles uitgebracht? Nee, dit is niet mijn uh, debuut single, dit is niet mijn eerste single. Dit is mijn tweede nu. Vorig jaar heb ik, nog een, uh, heb ik mijn allereerste single uitgebracht. En dat was, uh, maar kom ik terug. Een uh, rustig nummertje. Een beetje dansen, maar uh, ja, Toch wel voor, voor als je een live optreden hebt. Voor een dansvloervulletje, zeg ik altijd. En is uh, dit weekend ook weer wezen dat oude singeltje van mij. Ja, en een nieuwe nummer waar we het nieuw over hebben, dat is, want uh, ja, jij is gewoon een. Het uh, zwingt een beetje de pan uit. En uh, ja, het is heel vrolijk. Heel leuk, leuk accordeon erin. Het begint lekker rustig. Ja, het zingt makkelijk mee. Het is dus gewoon ja, aanvaardbaar voor een rollig café. Ja, helemaal, helemaal geweldig dat je in ieder geval zo enthousiast bent. Ik hoop dat de luisteraars dat het ook zo zullen zijn. Daar ga ik wel vanuit. Uh, heb je ook een videoclip uh, bijgemaakt? Ja, tuurlijk. Ik, heb, uh, ik kan wel sowieso uh, aan je luisteraars even vertellen. Um, er zit een hele leuke, echt een leuke clip zitten erbij. Dat hebben we met heel veel plezier gemaakt. Ik moet zeggen, het was echt een hele leuke dag ook. En uh, mensen, was super mee te werken. Dat hebben de jongens van Oosthuis gedaan. Uh, de zon van Willy Oosterhuis kennen we wel, denk ik. Ja. De meeste van jullie. En uh, ja, was het een zonnige dag gelukkig, want het was nog niet zo heel warm in die tijd. En dan hebben we de clip opgenomen, ja, het was gewoon, ja, de clip past er super leuk bij, blijf boeiend uh, zal zeker een keer gaan kijken, ook op YouTube, uh, dan heb je wat te kijken of je niet alleen te luisteren. En uh, mocht je niet uh, in, het, in, het, in het bezit zijn van een laptop of zo, dan komt je tv Oranje altijd wel voorbij. Of uh, je kan ook uh, bijvoorbeeld op Spotify even kijken via je telefoon natuurlijk. Nou ja, ik zou zeggen, het staat overal te vinden, maar ik zou zeker een keer de clip uh, kijken als ik een van de luisteraars was hier zit te luisteren, want het is de moeite waard. Nou, we gaan hem zeker zo meteen even op onze Facebookpagina voor je zetten. Oké, okay, nou, dat vind ik, uh, ja, vast leuk. Sjoerd, dus uh, ja, Frank van Etten, je noemde hem net al. Uh, je hoort, uh, zijn naam de laatste tijd best wel veel. Uh, er was voor zin. <laughs> ja, positief, positief vooral. Uh, ik bedoel, qua uh, ja, producties die hij uitbrengt samen met de artiest. Ja, kijk, uh, Laten we eerlijk zijn, Frank is uh, natuurlijk uh, studio en uh, iedereen moet ergens beginnen. En uh, ik moet zeggen dat ik ook een kwaliteit toename heb gezien. En uh, vooral ook met mijn nieuwe nummer nu. En uh, alles moet groeien en dat geldt ook van Kijk, hij is natuurlijk super actief, er kunnen weinig uh, ijs als Altijd niet de beste volkszanger, hij is een van de beste. Maar ja, En studio, goed, uh, ze zeggen wel eens je hoort dat het van Frank afkomt. Ja, dat hoor je denk ik wel, wat iedere studio waard een beetje wegkomt. Of het Goldfinger is, of uh, Manfred Jongen is, dan hoor je het ook wel, denk ik. Ja. En ik denk dat Frank nu in ieder geval heel op de, op de goede weg is. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn single, en daar gaat het ook vooral om. En uh, ja, die single is gewoon, het past me goed. En uh, het, komt het komt goed over, het beetje ja, klopt. En uh, dat moet ik zeggen in Duimpje van Frank, dat iets zo in elkaar heb uh, te stempelen. Ja, want als ik nou een luisteraar ben hè, en ik wil jou boeken, of ik wil wat meer informatie op, uh, over jou vinden, waar kan ik dan terecht? Ja, dan zou je even natuurlijk, mis je vanuit het platform, internet, Facebook kunnen kijken. Ik heb helaas nog geen website. Dat had niet in ieder geval moeten hebben, maar ik denk dat we iets even binnenkort aan moeten gaan werken. Maar als jullie me willen vinden, effect Schoen Mertens in op Facebook of op Google. Dan zal die ook wel omhoog komen. En dan kun je me toevoegen, wil je me boeken? Ik antwoord op Facebook. Als Facebook gewoon meewerkt, alle berichten terug. Uh, je kan mij ook bereiken op het uh, volgende nummer. Dus pak een spullen papier erbij. Mocht je, je geïnteresseerd zijn, type je telefoon. Mijn uh, 06-nummer waar je mij op kan bereiken, altijd. Dat is 06-83-17-46-17. Nou, uh, daar kun je me ook op boeken. Wil je een feestje, Trouwerijpartij, partij? Maakt niet uit. Feestmuziek of wat rustig. Dat kan allemaal. Ik ben te boeken gewoon. En uh, we komen altijd wel tot een afspraak. Uh, ja, tot een afspraak. en uh, pas Een passende afspraak voor jou. Nou, helemaal super. Hey, uh, Sjoerd, we gaan lekker je plaatje draaien. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Nou, uh, luisteraars van uh, Radio Zender van het, de Radio Station zou dus zeggen... Uh, hier komt de allernieuwste single die pas uit is. jij van Sjoerd en die gaat zo. Dankjewel, Sjoerd. Alsjeblieft, uh, superleuk, kerel. Yes. Ja. Je speelt met mijn gevoelens... Maar ik heb jou door Keer op keer maak jij me gek Waardoor ik mijn verstand verloor Zie jij dan niet wat je met me doet Je bent voor mij een gevaar Straks word ik nog verliefd op jou <laughs> Ach, laat het maar Wat jij, je laat mijn hart steeds sneller slaan Ik kan door jou, ja nu de wereld aan Ik Ben van de wijs.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 Dan bang ben, Zing. en als de avond valt en de smijt het donker. How do I make Ja, dat, uh, waar mag ik dan? Uh, bij jou was dat uh, natuurlijk de toppersversie uh, van Jeroen van der Boom hier op uh, ZFM uh, Zandvoort. Ja, ik kwam een leuk filmpje tegen op Facebook. Dat was een kleine of een grote, comp dan moet ik zeggen, een grote compilatie van uh, René van der Gijpen. Wel bekend uh, van Football International en natuurlijk uh, Football Insight tegenwoordig natuurlijk. Dat moet ik niet vergeten. Uh, we gaan even luisteren naar een stukje. Moeten maar luisteren. En dit is ook meteen de TV-tjoen, hè? <tie> nee, nee, wat... is Doe, nee, wat Tof, het voor de week dit gemaakt, hoor. Sorry. <tie> Die die <laughs> dat is een gekke Ja, en het leuke is, je, je ziet Afrikanen. Die, die, die zijn, echt waar, die zijn twee meter. Die Lukoe, die van, van Anderleg is, is 1,90. Ja, ja. uh, en dan koopt Feyenoord een Afrikaan, Erasmus, en die is dan 1,54. <laughs> dan denk ik, hebben ze die dan uit het circus, weet je wel? En het leuke is dat die middelmatige spelers zich nu ook op gaan werken als leiders. He. Die willen ook het team aansturen. Kijk, hij is er één van. Kijk hem gaan, kijk hem gaan. Vol, kijk die Blik gaat schreeuwen, die gaat schreeuwen nu. Kom, kom, kom, kom. En dan doet hij dit. vind ik zo leuk. Dat vind ik zo leuk. heb gewoon 60 meter van lul gelopen, weet je wel. Advocaat met grove. Onze trots. Ja, dat is zeker. Wat ga jij nou doen? Dat is ook niet verkeerd. Die, die, die briatoren die hebben het ook niet slecht voor elkaar, die mafkees. hè? Die man is 70, kijk eens. Wat er even zien. Ja. zij is 24 en hij denkt nog steeds dat ze het doet omdat hij er zo lekker uitziet. Kijk, Carol, nee, wel. dit soort krantjes kun je met René erbij niet meenemen, hoor. Nee, nee voor de kijkers thuis, wat, wat was dat? Jij mag dit hebben. Ja? Wat was dat nou, René dan? Wat denk je als je dit hoort? Ja, ik heb geen idee. Misschien een keer een escortje bellen of zo. Weet je, dat de, dat de hele dag op zo'n beetje naar tv'tjes kijken, dan word je toch ook niet vrolijk van. Ik weet niet wat zo'n jongen, een, de ommekeer... Zo... Ja, deze man heeft natuurlijk wel allemaal uitspraken. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd het verkeerde filmpje opgestart. Want ik had echt een compilatie met een muziekje erachter. Met zijn achterachter. erachter. Maar ja, dat uh, komt de volgende keer wel. Maar dit was ook wel even leuk om uh, terug te luisteren. Wat ook wel leuk is... Van de Gijpen heeft natuurlijk tijdens een WK of EK ook een keer een uh, eigen knuffel uitgebracht met een Gijpvogel, heette die. En als je erop drukte, hoorde je zijn lach. Nou, dat was wel heel erg leuk. En uh, ja, nu uh, met het nieuws natuurlijk dat dikke uh, advocaat en um, in ieder geval uh, bondscoach is geworden. Hartstikke leuk. En uh, het was wel even leuk om een uh, voetbalfragmentje uh, te laten horen nu thuis. U luistert al steeds naar CFM in de avond live. Heeft u een verzoekje 0235730393. Langzamerhand gaan we naar het nieuws. Maar eerst dance dance van Vincent. Van mijn dromen. Hmm. Jij laat mijn bloed sneller stromen. Alleen. Ik ga geen moeite besparen om dit moment te bewaren en in jouw dromen te komen. Alleen met jou Jij bent de muze tot leven hmm. En dat is niet overdreven, nee Je brengt het wilde naar boven Ik kan je één ding beloven Dat ik je alles zal geven zijn gedanst als we de tent hier gaan sluiten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 hier en daar en overal Waar jij niet bij me bent Recht heb een hart, zing ik voor jou Recht heb een hart, omdat ik hou Van hoe je mij weer elke dag Opnieuw verliefd laat zijn Recht heb een hart, zolang ik leef Recht heb een hart, omdat ik geef Om jou en wie voor me bent Ik mis je wel.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 Heb een hart zolang ik leef, richt uit mijn hart omdat ik geef Om jou en wie je voor me bent, ik mis je er nog meer Jij bent wat ik nodig heb, je houdt me op de been Zonder jou en al jouw liefde ga ik nooit meer ergen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 Op de been, zonder jou en al jouw liefde. Ga ik nooit meer ergens heen. Recht heb een hart, zing ik voor jou. Recht heb een hart, omdat ik hou van hoe je mij elke dag opnieuw verliefd laat zijn. Recht heb een hart, zolang ik leef. Recht heb een hart.